like it is, it's like this, waiting for a trick from your brother, you can see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 Het Internationaal Monetair Fonds verkoopt een achtste deel van zijn goudvoorraad... en dat komt neer op ruim 400.000 kilo. TMF wil zijn reserves vergroten en meer geld in kas hebben om uit te lenen aan arme landen. Het goud wordt in kleine porties op de markt gebracht... om de goudhandel op de beurzen niet te verstoren. In Griekenland is een man opgepakt die marihuana kweekt in de middenberm van een snelweg... Hij werd betrapt toen hij stond te oogsten... naast de snelweg tussen Athene en Thessaloniki. Hij had geen moeite gedaan om de planten aan het oog te onttrekken. De harsplanten waren bijna twee meter hoog. Het weer het koelt, is afgekoeld tot 10 graden. Het wordt vanmiddag zonnig, maar ook af en toe bewolkt. Temperatuur 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht...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 get this dream, never in your wildest dream. never in your wildest dreams, did you never get this easy, never in your wildest dream. the arms of a boy mm -hmm. Punt is...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 Gaat, je veux que tu saches. Jij wil chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes oeils. Jij wil chercher ton arme.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 Yeah. Deep inside Frightened of this thing that I've become A No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 Ik ben zo de dat je hier bent. Ik ben zo blij dat a Dios le pido Ik si me blij dat de hier bent. Ik ben zo blij dat je hier tu Ik ben zo blij dat je hier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 No I see us through